Je hebt een lichaam en dat is wat je hebt. En van alles dat je hebt, heb je maar tijdelijk. Zoals ook jouw lichaam. En je hebt de verantwoording voor de dingen die je hebt, maar ook voor je lichaam. Om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Wellicht wil je weer een hele kleine meditatie met mij meedoen. Zet je beide benen naast elkaar op de grond. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Adem rustig in en maak de verbinding buiten jezelf met de zon. Verbind de zon met het licht dat jij zelf bent. Adem in, houd het even vast, dat licht. En adem het uit in de ziel die jij bent. Die rond je navelchakra zit dus. Hè? Heb je wel eens over nagedacht dat je die zielen en dat lichaam dat je hebt, dat je die twee dingen apart van elkaar kunt zien? En dat er dan nog iets is eh, en dat zijn jouw gedachten. Die soms uit je ziel komen en soms uit je, nou ja laten we het zeggen, uit je, uit je ego komen. Als je de gedachten die je binnen in jezelf hebt, zich naar buiten richten, dus naar de geluiden die buiten jou zijn, de gedachten naar andere mensen, naar de gebeurtenissen, enzovoort, dus buiten jou zijn, dan zijn dat dus de gedachten die zich niet naar binnen, maar naar buiten richten. Dan heb je nog een soort gedachten. En dat zijn de gedachten... Zoals ik net al zei, die zich naar binnen richten. De gedachten van jouzelf, hoe je met een probleem wenst om te gaan. Hoe jouw rol is in een bepaalde situatie. Of jij eerlijk naar anderen of naar jezelf bent geweest. En hoe je meditaties doet enzovoort. Dat zijn de gedachten die zich naar binnen richten. En dan heb je nog een vorm van gedachten. En die versluit aan bij wat ik daarnet zei... en dat zijn de gedachten... die vanuit je ziel komen. Dat zijn de gedachten... die uit de liefde komen. Die altijd... vanuit de liefde... gedacht worden. En misschien wil je daar wel een klein voorbeeldje van hebben. Nou, en dat kan ik je geven... dat, dat zal je wellicht aanspreken... Je bent verliefd en je hebt een diepe liefde voor iemand opgevat en je krijgt even een kleine oneenigheid, of misschien wel een grote oneenigheid, maar omdat je op dat moment de liefde voor de ander voelt in jezelf, dus vanuit de liefde, vanuit jezelf voor die ander denkt in jezelf, kun je gemakkelijk met het probleem omgaan en ben je in staat de ander op een positieve manier te benaderen en openlijk en liefdevol over jullie problemen te praten. Dus je hebt geen verwachtingen naar die ander. Je hebt geen kritiek. Je ziet het wel. En ze zeggen wel eens, nou is dus de mantel de liefde. Maar als je eens wist hoe juist dat was. Dat je dus vanuit de ontspanning in alle rust en dus vanuit die liefde met elkaar kunt spreken. Op die manier dus vanuit de ziel, dat kan altijd. Het ligt altijd tot jouw beschikking. Om al jouw gedachten vanuit die liefde te laten komen. Jij bepaalt er je een, niemand anders. En ja, ook hier en eigenlijk hier, alleen maar hierom gaan al mijn lezingen. Dat je dat zelf bepaalt waar jij jouw gedachten jij jouw gevoelens uit laten komen dan zie je hoe eenvoudig dat eigenlijk allemaal is je hoeft het alleen maar te doen je hoeft alleen maar de beslissing te nemen om die gedachten vanuit je diepe liefde te laten komen dat kun je naar alles doen naar alle mensen en naar alle gebeurtenissen. Misschien dringt het nu echt helemaal tot je door dat je dus inderdaad altijd in staat bent om vanuit je ziel te denken, vanuit die liefde te denken. En zo zei iemand, ja, een toewijding dus naar jezelf, ja, voor jezelf, uit liefde voor jezelf, uit respect voor jezelf, om, van, om vanuit je ziel te denken. Dan kom je langzaam in een andere vorm terecht. Een vorm um, die je een inwijding zou kunnen noemen. Dus een volgende stap hè, in je leven. Een inwijding dus door het leven zelf. Anderen kunnen je dat nooit geven en is nooit vereist. En of het kan nooit door jou of door anderen geëist worden. Als je een inwijding van het leven met een hoofdletter zelf krijgt, dan weet je dat gewoon. Dan voel je dat en je kunt het je, je nog jaren later herinneren. Dat vergeet je nooit meer. En zo gaat dat met alle inwijdingen die, je vanuit, de ziel, met, die vanuit de ziel plaatsvinden. Die dus vanuit jouw eigen zelf, door het leven zelf, plaatsvinden. En eigenlijk is dit niet anders dan dat de ziel weer een klein stukje heeft eh, veroverd, zou ik kunnen zeggen, op het lichaam via het denken. De ziel heeft als taak om als de totale vrede is begrepen en bereikt, om die vrede te deponeren in het lichaam om zo één te zijn, om zo heel te zijn. Kijk eens of je hierover kunt nadenken, kunt mediteren. Kun jij de vrede in jezelf houden? Als jij de vrede aan een ander wilt overdragen dan die je eerste vrede in jezelf moet kennen en bereiken. Je ziel, die goddelijk is, is vrede. En daar heeft de onvrede geen vat meer op. Jouw ziel, dat wat jij bent, heeft als taak die vrede, ...in jouw lichaam te deponeren. In jouw lichaam... ...dat de tempel voor jouw ziel is. Dat is jouw verantwoording in dit leven... ...op deze aarde. Net als de gedachten... ...die uit jou komen... ...jouw verantwoording zijn. Het kan toch niet zo zijn... Dat, aan, dat jij anderen laat bepalen hoe je moet denken. Dat doe jij toch niet als spiritueel denkend mens, hè? In mijn vorige lezingen heb je kunnen horen hoe ik sprak over visualiseren. Het voor hier zien. Je het inbeelden. Als kinderen konden wij alles zo goed visualiseren. En toen was jij de koning en ik de koningin. En toen deed jij dat en ik deed dat enzovoort. En zo hoor ik het van mijn kleinkinderen. De totale verbieel ding van hun gedachten volgend. Dus het waarmaken van hun gedachten volgend. En niemand vindt het gek. Iedereen weet dat kinderen dat zo doen. En dat mensen dat zelf ook eens zo gedaan hebben toen ze klein waren. Waarom dan nu niet meer? Waar zijn wij mensen bang voor? Om voor gek versleten te worden? <coughs> Juist het visualiseren, het voor je zien, het je in beelden en kijk naar nou, dat prachtige woord het is zo belangrijk dat is de kern van ons bestaan we zijn vergeten dat we alles via onze gedachtenkrachten kunnen bereiken en denken dat we daar cursussen voor nodig hebben of boeken moeten lezen of studies voor gedaan moeten hebben en als je dat wil doen nou is, daar, is daar niets mis mee hoor maar het is toch wel heel apart, hè, die gedachte. En zie dat het hier ook weer is, net zoals alles wat ik steeds zeg. Alles is altijd net andersom. Juist de mensen die bij zichzelf blijven, die in staat zijn te visualiseren, en alle mensen kunnen dat in principe, zijn in staat zichzelf heel te maken. laatst hoorde ik van iemand um, om mensen waar ze het moeilijk mee had in een vis uh, waar ze het moeilijk mee had om uh, hen in een visualisatie, stop ze ze gewoon in een vissenkom <lacht> en dan kwamen die mensen tegen de, net als vissen tegen de, tegen de glazen vissenkom aan ik vond het een heel apart iets een <lacht> andere manier zou je kunnen um, zou kunnen zijn om jezelf in een cirkel in een cirkel van licht te maken. Dus als je je wilt afschermen hè, van anderen, of een kring, of je kunt met een kruis, eh, met je tong in je verhemelte, eh, kun je dat maken. Of je kunt je zonnevlecht afsluiten. Maar dan die je wel te bedenken dat die zonnevlecht, zonnevlecht toch enige uren dicht blijft. En dat is niet plezierig voor je ziel, die toch wel erg graag Gedurende, de jouw, gedurende jouw slaap uit wilt treden. Dus, het hangt van jouw bewustzijn af hoe je ermee omgaat. Want bedenk dat je ook alles open kunt laten staan. Je hoeft je niet voor anderen af te sluiten. Anderen zijn niet schuldig aan het feit dat jij niet met hen om kunt gaan. Ja, het blijft maar moeilijk hè, voor mensen om met negativiteit om te gaan tenminste dat wat zij negativiteit noemen toch ben je als mens op een bepaald moment in staat om de negativiteit als het ware in te ademen en op te laten nemen in jouw licht niet de negativiteit van anderen maar de gedachte, het effect dat het op jou heeft en dat dien ik even nader uit te leggen. Alle ergernissen, als jij ermee om kunt gaan, kun je inademen van de ander. Je zult tot je verbazing merken dat de ander daar los van komt te staan. Dat is een van de krachten en eigenlijk moet ik zeggen, de vrouwelijke energieën die zo'n kracht hebben. Het kan gemakkelijk geabsorbeerd worden. Maar goed, misschien dat ik daar nog weer eens een keer in een, uh, in een lezing zal over, uh, over zal spreken. En ik heb al eens een keer over vrouwelijke energieën. Um, een aantal, nou ik denk toch al wel, wel weer een aantal maanden geleden. <coughs> uitgebreid over uh, vrouwelijke energieën gehad. Maar zie je dat die dingen in tweeën worden gedeeld. Dat is de dat is de manier om binnen te komen bij je gevoel. Dus niet die emotie en die ander binnenhalen, maar de gedachte daaraan. Ik, ik, ik zal het steeds doen. Als ik hierover spreek, dan uh, zal ik het met een uh, voorbeeld geven. En dan zul je het absoluut herkennen. Ik hoop tenminste dat ik de rest van de lezing daar absoluut aan zal denken. Maar goed, stel dat je je verontschuldigt voor iets... Stel dat jij een e-mail aan mij stuurt, waarvan jij vindt dat die te lang is en dat vind jij heel vervelend voor mij. Nou, ik vind dat wel een aardig voorbeeld. Een simpel voorbeeld. Nou, dan ga ik dus. Nu hoef je je nooit voor onderschuldigen, voor wat dan ook. Pas als je het echt helemaal fout doet, dan kun je zeggen, het spijt me. Dus... Het slaat eigenlijk nergens op zo'n verontschuldiging, maar ik ga gelijk, gelijk zeggen hoe die gedachten werken. Stel je voor dat jij wilt je verontschuldigen voor de lange e-mail die je hebt geschreven en je mailt dat ik het misschien ver, ver, ver, vervelend zou vinden. De gedachten die van mij uitgaan, gaan als volgt. Je mag je verontschuldigen als je dat wilt, maar ik vind het helemaal niet erg ook geen verontschuldiging waard. En dat is nog belangrijker. Ik bepaal zelf hoe ik erover denk. Of ik het vervelend vind of niet. Dat bepaal ik, niet jij. Zie je hoe ik de gedachten uit elkaar haal en uit elkaar trek? En dat je moet oppassen dat je niet in de agressie of in de emotie valt als ik zeg dat bepaal ik en niet jij. Want heel veel mensen gaan dan weer daarop eh, hun agressie botvieren. Maar zie je hoe ik de gedachten uit elkaar trek? Zie je de duidelijkheid? Zie je dat ik de emotie niet toelaat in mijn denken en daardoor bij mijzelf blijf? En zie je hoe ik dan ook totaal in mijzelf sta? Jou wel als het ware in mijn gedachten Toestemming geef om te zeggen wat je wilt, want dat mag je, en daar heb ik niets mee te maken. Die gedachten en woorden zijn van jou, maar ik bepaal hoe ik ermee omga. Zie hoe eenvoudig het is. Het zijn eenvoudige woorden die ik uitleg en die ik gebruik, maar zo vreselijk moeilijk voor mensen om hiermee om te gaan, terwijl het toch zo eenvoudig is. Iemand schrijft, en ik ga dat stukje eventjes voorlezen. Het voelt. Het voelt alsof ik mijn hele leven al weet wie ik ben, wat ik kan zijn, welk leraar ik in wezen ben. Maar me steeds kleiner maak en daarom niet rijk of opnieuw bekend durf te worden feiten mezelf terugtrek in mijn kleine wereldje zodat niemand ziet welk een stralend wezen ik ben en zou kunnen zijn en wat ik te geven heb zo ver gaat dat dat ik in wezen nauwelijks de enorme liefde die ik voel durf te voelen nauwelijks mijn eigen ziel kan aankijken alsof ik me verschuil achter mijn spontaan zijn zonder gedachten terwijl ik heel goed in staat ben om mijn gedachten te observeren te sturen, sterker nog ik heb diverse malen in mijn leven al vanaf heel jongs af aan gemerkt hoe gedachten werken hoe je in gedachten elke taal van de wereld verstaat hoe je met alles wat is kunt communiceren in pure liefde Ik concentreer me het eerste stuk en in ieder geval de de de ik heb al een eh, e-mail teruggeschreven hoor aan, eh, aan aan degene die dit geschreven heeft. Zie dat als je die gedachten uit elkaar haalt, zoals ik hiervoor gezegd heb, je eruit kunt komen. dat je wel in je eigen liefde kunt leven en dat je alles kunt doen wat jij wenst en wat je kunt en wat in je ligt en waarvoor je leeft in plaats daarvan Maak jezelf dat je er bijna niet meer bent. Alsof alles dat buiten jou is, jou zomaar over kan nemen. Angsten, negatieve gedachten, woede wellicht heel diep van binnen... Terwijl je weet dat dat niet mag, omdat je dan niet spiritueel juist zou zijn. Nou laat ik je zeggen, dat als je kwaad bent, en behoorlijk ook, gooi het eruit. Dan slinger je het van je af, dan slinger je het je uit, je, uit je aura. Want als je dat maar allemaal vasthoudt. Die angsten, het bang zijn. En, zoals je schrijft. En ik citeer: Maar ik ben gewoon bang. Bang voor weer gevolgen, voor weer geweld, voor weer vrijheidsberoving. Mag ik je zeggen. Dat je gedachten krachten zijn. Je angst dat het weer gebeurt is zo krachtig dat het ook kan gebeuren. Dat is de wet van wat je uitstraalt, trek je aan. Toch dien je je niet schuldig te voelen en emotioneel in de gebeurtenissen te vallen, die deze angsten op hebben laten komen binnen in jou. Ze zijn er, omdat ze er zijn. Ze zijn er, omdat jij er nog niet mee om kon gaan. Wees blij, want nu kun je eraan werken. En daar kun je verandering aan brengen, om eraan te verwerken, om, het, om er goed mee om te kunnen gaan. Door dus simpelweg eerst te voelen in je plexus solaris, je zonnevlecht, en die te verbinden met het licht van de zon. Trek dan die angsten, jouw angsten, die zo groot lijkt te zijn, naar binnen. Binnen in jouzelf. Kijk wat er gebeurt. Niemand valt je aan. Haal die gedachten naar binnen. En zie, het zijn slechts gedachten. En die gedachten... Leg jij in je eigen licht. En jouw licht is zo ontzettend groot, dat het wel het een en ander aan angsten kan oplossen hoor. En steeds maar weer opnieuw al die angsten, jouw angsten dus, dus niet van een ander. Jouw angsten dus inademen. En misschien doe je er wel een dag over. Want misschien heb je wel zoveel angsten, maar op een gegeven moment zul je tot je verbazing merken dat er een moment komt dat jij geen enkele angst meer kunt vinden in jezelf, hoe goed je ook je best doet, om allerlei vreselijke scenario's voor je, je, je geest zorg te brengen. De angst is er gewoon niet meer. En als je toch nog ergens in de spelonken van je hersenen, een stukje angst voelt. Haal het naar boven en breng het in dat licht. Pak het aan. Als mensen eens wisten hoe eenvoudig het is. Ongeacht wat je hebt meegemaakt. Ongeacht de ervaringen die je hebt gehad met andere mensen... En hoe jij daarmee om was gegaan. Het maakt niet uit. Als, als jij alles, al die ellende, al die angsten in jouw licht legt. Keer op keer en keer op keer. Steeds maar weer, dan is het er niet meer. Nou, dat rijmt dan ook nog eens een keer. Dan ben jij meester over je angsten. En niet de gedachten over je angsten, die zijn geen meester meer. Jij bent het. Want die gedachten die uit je hoofd kwamen, vanuit je ego kwamen, om het maar zo te zeggen, had jij veel te veel krachten gegeven. Niet de mensen die dat veroorzaakten bij jou. Want dat mogen ze. Zij mogen zelf hun leven bepalen. Alleen jij bepaalt hoe je ermee omgaat. En om te zien dat zij dat mogen, ook al wil jij dat niet. Mensen doen het toch. En ook al ben jij woest, mensen doen het toch. Maar het vreemde is dat als jij hen in jouw hoofd, in jouw gevoel, de vrijheid van denken en handelen geeft, dan ben jij daar vrij van. Vrij van de gedachten die over anderen gaan. Dan kun je hen laten. Dan kun je de ander laten. Niet dat het je niet meer interesseert, want dat is weer een ander verhaal. Maar dat je het los kunt laten wat anderen doen. Want wat kun jij daar nu mee? Het is niet eens van jou. Laat het bij de ander. Dat is je gedachtegang, hè. Dat is de wet van de vrije wil. De ander mag. Of jij dat nou leuk vindt of niet. Zie je dat je die gedachten uit elkaar dient te halen? Dus die gedachten zijn van jou. Ik leg met nadruk steeds meer de aandacht op die gedachten. Niet op de handeling van de ander. Ik heb het over de gedachten van jou. Die gebeurtenis door anderen veroorzaakt zijn, zijn door anderen veroorzaakt en kwamen bij jou omdat het bij jou hoorde, je trok het aan, hoe die vormen ook zijn. Om uit te zoeken waarom, zou je een andere levens kunnen vroegen, vroeten of je huidig leven onder de loep kunnen nemen. Zelfs de afgelopen dag, de afgelopen uur kun je onder de loep nemen. En het is niet anders dan het leven dat je in het andere in en of in vorige levens hebt geleefd. Maar je kunt ook de gedachte hierover ook in het licht leggen. En dat is voldoende. Dan hoef je ook niet meer in de emotie met anderen of in de gedachte over de emotie. Dan ben je een werkelijk vrij mens dan ben jij de baas over je eigen gedachten. dan gebeurt het eenvoudig niet meer dat anderen jou uit je evenwicht willen gooien of dat die anderen jou op een oneigenlijke manier benaderen dan bestaat die angst daar niet meer voor want die angst daarvoor jouw angst heb je in jouw licht gelegd en die angsten waren jouw gedachten. En dan kun je ermee omgaan. En anderen kunnen je nooit meer uit je evenwicht halen. Omdat jouw angsten niet meer, gewoon niet meer bestaan. Het is simpelweg uitgelegd hoe het werkt. Jouw angsten liggen, of moet ik nu zeggen lagen, als je het begrepen hebt, in jouw aura. En die waren, of zijn, te voelen door anderen. Juist die angsten straalden je uit en trok je anderen aan die daarop inspeelden. Die daarop afkwamen. Zo ben je altijd, altijd verantwoordelijk voor je eigen leven. Jij bepaalt en de ander is nooit schuldig. Want wat je uitstraalt, trek je aan. zie hoe, hoe eenvoudig het allemaal in elkaar ligt en kun je de gedachtegang volgen en dan vraag je mij waarom, waarom durf ik het niet Waarom blijft dat stemmetje in me zeggen? Nou, blijf maar klein en onopvallend, dan is er ook geen gevaar. En je weet niet half hoor, hoe blij ik ben met, met, jou, eh, met je e-mail, want dit is nou precies waar het steeds bij mensen om gaat. En ik ben zo blij dat ik daar een antwoord op kan geven. En net wat jij ook zegt. gebruik het voor een lezing voor Indigo Radio. Dan kunnen de anderen daar ook iets mee hebben. En dat is ook zo ontzettend waar. <tossimus> <tossimus> <tossimus> misschien mag ik het heel even herhalen. want misschien ben je het een beetje vergeten. door wat ik je tussendoor zei. De vraag kwam dus naar mij toe. van dezelfde vragenstelster. Waarom, waarom durf ik het niet? Waarom blijft dat stemmetje in me zeggen. Blijf nou maar klein en onopvallend, dan is er ook geen gevaar. En graag zeg ik het nog eens. Dat kleine stemmetje is niet van je eigen ziel. Het komt niet uit de liefde voort. Het is van je hersenen, van je ego... Van je zogenaamde veilige gevoel. Maar dat gevoel is niet juist. Het is het schijnlicht. Het is het gevoel dat je al vele levens hebt gehad, dat zegt om niet te veranderen dat zegt dat jou zegt dat dit gevoel een zogenaamd veilig gevoel is want je weet niet beter je vlucht steeds in dat gevoel omdat je denkt dat het moeilijk is om hier uit te komen het houdt je als het ware vast. Maar weet je, jij bepaalt dat. Jij geeft daar toestemming aan. Haal die gedachten weer uit elkaar. En kijk. Blijf klein, want dat voelt veilig en dat is wat je kent. En... De gedachte dat je steeds in dat je steeds invlucht in dat zogenaamde veilige gevoel en de gedachte dat je er wel degelijk uit kunt komen dat het leven niet zwaar bedoeld was en dat jij ook in vrede in jezelf kunt voelen, de vrede, de liefde, het respect. En misschien is het goed om het nog een keer te zeggen, maar dan iets uitgebreider. De gedachten dus die zeggen, blijf maar veilig in dit gevoel zitten, haha, want je weet niet dat ik eigenlijk het kwaad ben en ik hou je vast, ook al wil jij dat niet, maar ik ben de baas en ik laat je denken dat ik veilig ben, want dat is het gevoel dat je kent al levenslang. En de gedachte. Dus uit jezelf. Dat je er wel degelijk uit kunt komen. En de vrede weer in jezelf kunt voelen. De vrede die allang binnen in jouw ziel zit. Maar die alleen maar gedeponeerd moet worden in de stof. In jouw lichaam dus. Zodat... En ik zei het al eerder, de onvrede geen vat meer heeft op jouw lichaam. Dan kun je nadenken of je je daarin werkelijk veilig voelt, of dat je bang bent voor de verandering. de verandering, de I Ching. De kracht van de verandering. De kracht van de verandering die jou uit dat schijngevoel haalt. Jij bepaalt of je die verandering aan wilt gaan of niet. Jij bepaalt of je in de diepe wilt springen, het diepe dat licht is om daarop te vertrouwen terwijl je geen idee hebt wat dat is en of het werkelijk zo is maar het vertrouwen het diep van binnen zeker weten dat uit je ziel komt en ook bij jou die gedachte aanreikt Doe maar, visualiseer voor je dat je in het licht springt, durf, doe, maar verder zich, het jou laat beslissen. Wel het andere jou vasthield. En het licht laat jou. Het gaat dus om jouw vertrouwen in het licht, in het goddelijke, in God, in het onnoembare. En durf jij jezelf daar zomaar aan over te geven? Het licht doet niet niets hoor. Dat trekt jou niet uit het schijnlicht. Dat dien je zelf te doen. Het schijnlicht, het kwaad zouden we ook kunnen zeggen... houdt jou stevig vast hoor. Dat wil je niet loslaten. Al levenslang niet. En dat doet er alles aan... om je de, de gedachten te geven... Om daar maar vooral in te blijven zitten. Het doet er alles aan om je een zogenaamd goed gevoel te geven. En jij kunt het nog niet onderscheiden van het werkelijk licht. Je voelt alleen dat je er niet lekker bij voelt. Dat je de angst voelt. Nou, dat is dan toch al voldoende. <tus> Maar misschien kunnen de volgende gedachten je tot hulp bieden. Het echte licht laat je en is er altijd. Alleen, durf jij je daaraan over te geven? Durf jij in het diepe te springen? Het diepe waarvan je niet weet of er een bodem is en of je wel goed terecht kunt, komt. Durf je dat? Kun je dat? Jij bepaalt Misschien wil je nog een kleine meditatie met mij doen. Zet je voeten naast elkaar op de grond en sluit je ogen. Kijk naar al problemen, kijk naar je licht. Kijk naar je angsten en leg ze in het licht, in je eigen licht. Je kunt ze ook in een ballon doen en dat leg je in je licht neer. Je voelt het licht, je weet... Dat het goddelijk licht altijd bij jou is. Het heeft jou nooit verlaten. Het is er altijd. En het zal altijd bij je zijn. Ook al heb jij je ervan afgewend. Het helpt je weer als jij er weer naartoe wendt. Zie dat licht voor je, en spring erin, neem de sprong, geef je over. Gooi alles in dat licht, en vertrouw, en laat los. Zie wat er met je gebeurt de komende dagen. En als je het er nog steeds moeilijk mee hebt, doe die sprong keer op keer, visualiseer het keer op keer voor je, dat, die, dat je in je gedachten die sprong maakt. Geef je daaraan over. heb je het nog steeds moeilijk en moet je steeds aan je problemen denken, je geld zorgen of wat dan ook. Geef het aan het licht. Vertrouw daarop en geef je daaraan over. Je had wel al die tijd in het andere geloofd. Weet nu, dat je ook in het licht bent. En zie wat het met je doet. Zie hoe je leven zal veranderen op de positieve manier. En misschien niet zoals jij gedacht had, maar anders. Want weet je, je hoeft er helemaal niet over na te denken... Hoe de oplossingen moeten komen, of hoe ze dienen te komen. Je hoeft je hoofd daar niet over te breken. Daar zorgt het licht voor. Maar je komt op je weg die dingen tegen, die voor jou goed zijn. Wees daarvan overtuigd. Je hoeft je ook helemaal geen zorgen te maken. Het licht, dat goddelijke. Weet precies wat jouw zorgen zijn en neemt het zo graag van jou over. Je hoeft het niet alleen te dragen. Visualiseer wat je wensen zijn en laat los. Kijk vooruit. Daar zit alle kracht in. En hou je niet bezig met het verleden. En open je ogen. Vorige week... Dus niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag daarvoor, ik geloof dat het vrijdag was, zat ik even in mijn tuin. Ik zat werkelijk te genieten van, van de zon, van de wind die door de bladeren ging. En de tuin rook zo lekker. Ik dacht, waar komt toch die heerlijke geur vandaan? Verrukkelijk. En ik zat zo daar met mijn, mijn papier en een potloodje. In mijn stoel, in het zonnetje, rondom te kijken en te genieten. En ik dacht: laat ik eens naar de wind luisteren. De bladeren ruisten zo prachtig, voelde me totaal vredig. En ik weet het nu, want daarna kwam er hevig noodweer, maar dat wist ik toen niet. Ik let niet zo op de nieuwsberichten. Ik laat de dingen komen zoals ze komen. Dus ik besloot te luisteren naar de wind. En de wind zei. Luister naar de wind, mijn kind. Hoor het fluisteren van de bladeren. Luister naar het geheim dat ze te vertellen hebben. Het geheim dat alles zo omvattend is, dat alles tot het grote geheel behoort. Alles waait weg en maakt het schoon. Laat het gebeuren en vol in je aura. <kliek> Hoor de stemmen van de natuur. Ze vertellen over de liefde. Alles is met elkaar verbonden. Alles is één. uit een voortgekomen, uit een gevallen, in tijdseenheden in eonen, en keert terug tot de oorsprong der dingen. Toen na een uur brak er dus inderdaad een hevig onweers los met ontzettende tropische buien. En daar kan ik ook wel een hele lezing over vullen, maar. Voel, voel dat de aarde aan het veranderen is. Voel in jezelf. De aarde is in het dertiende zonnestelsel, zoals dat heet, en gaat naar het veertiende zonnestelsel. De aarde is dus aan het veranderen, niet alleen aan de oppervlakte en daarboven, maar juist, juist, juist ook binnen in de aarde, ook in ons land. weet dat we zelf verantwoordelijk zijn voor welke verandering dan ook. En lieve mensen, altijd weer dank voor het luisteren. En heel graag wens ik jou Jou nu ook een hele plezierige avond, met alle andere programma's vanavond en deze week. Mocht je vragen aan mij willen stellen, of wil je iets meer van mij lezen, kijk dan op www.ihra.nl En je vraag wordt dan in een van de komende uitzendingen behandeld. En misschien heb je in de wekelijkse nieuwsbrief bij de aankondiging van mijn lezing een tekening gezien. Ik noem het zielentekeningen. Ik maak ze van binnen uit en ben daar op een gegeven moment mee begonnen. En ik heb er honderden, zo niet duizenden misschien wel. Ik maak ze ook voor anderen. Dus vanuit de ziel voor een ander. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, laat me het even weten. Overigens, deze tekening van deze, deze nieuwsbrief, ik denk dat die, is die al uitgekomen? Nee, nog niet. Als deze lezing eruit gaat, dan krijg je hem pas morgenochtend. Speciaal deze tekening moet je even kijken op een andere website. Dat is www.lievewensen.nl Dus lievewensen.nl Allemaal aan elkaar vasten. Mocht je daar belangstelling voor hebben. Maar... In ieder geval met elkaar een heerlijke week met alle die je lief zijn. En kijk of het mogelijk is om alle gedachten, alle reacties die je hebt ten opzichte van andere mensen, maar ook alle gedachten vanuit jezelf naar gewone dingetjes, om die altijd vanuit de liefde te bekijken. Als je eenmaal die beslissing hebt genomen, dan gaat het later gewoon vanzelf en bedenk dat je je huis nooit op een ander kunt bouwen alleen maar op jezelf. Nou, dag lieve mensen. Tot de volgende week. Dag.